Zeven uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen, allemaal. Er komt mogelijk dit jaar al een verbod op rotjes. Vuurwerk dus. En de gasgestookte cv-ketel nadert zijn einde. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche willen van de traditionele cv-ketel af.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 Sinds er zondag een zwaar bewaakte trein in Peking aankwam... werd er al gespeculeerd over het bezoek. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau heeft alleen bekendgemaakt... dat de Chinese president en Kim het er in de gesprekken over eens waren... dat ze gebaasd zijn bij een goede relatie. De twee zijn bondgenoten, maar hun relatie kwam onder druk te staan... door het nucleaire programma van Noord-Korea.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 Het weernocht is op de meeste plaatsen droog en een graad of vijf. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt zo'n zeven graden. Morgen meer zon, maar ook wat buien en negen graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het zijn vooral de ongelukken die vanochtend voor extra vertraging zorgen. Uh, ik begin met de A20, hoek van Holland richting Gouda. Dat was het eerste ongeluk tussen Schiedam en het knooppunt Kleinpolderplein. Uh, Zo'n 10 kilometer, nee, 10 minuten vertraging. Twee rijschokken zijn daar nog dicht. Bij op weg naar Utrecht rijdt dan liever om via de Zuidkant... via de Beneluxenol en de Van Brienenoordbrug. En bij Eindhoven een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussenaf het focus waard en knooppunt De hoogt nu meer dan een half uur vertraging. Er zijn twee rijschokken dicht. Ben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 Zes en een minuut, over zeven is het. Het kabinet beslist morgen wat er gaat gebeuren... met het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Maar Kamerlid Carla Dick-Faber van de ChristenUnie... die denkt al te weten wat er gaat gebeuren. Uh, vuurwerk, dat moet gewoon afgestoken kunnen blijven worden. Alleen het meest risicovolle vuurwerk... Daar stoppen we mee. Dus dat zijn de rotjes uh, en de vuurpijlen. Dus het kanaalvuurwerk en de vuurpijlen die gaan uh, uit de handel. En de rest blijft gewoon. Ik vind dat een heel evenwichtig advies. Ja, volgens het Kamerlid staat het gemeente vrij om zelf nog striktere maatregelen te nemen. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, goedemorgen. Goedemorgen. U strijdt eigenlijk al jaren voor een verbod op vuurwerk. Wat vindt u van dit besluit van het kabinet als dit het wordt wat Dick Faber zegt? Ja, ik vind het een prima besluit. Het, uh, ik begrijp dat er nog wel wat weerstand is, ook in de VVD-kring. Maar ik denk dat het heel goed is dat de politiek nu ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat rapport van Tjebbi Jousa, dat is een uitstekend advies, heeft het de steun van de politie. En uh, daar staat ook in dat ja, de, de 31 december is de gevaarlijkste dag van het jaar is. En we, we zijn echt gewend geraakt aan iets dat niet oké okay is. Maar gaat dit wel ver genoeg, vindt u dan? Nou, ik, ik zou, dat het rapport zegt knalvuurwerk uh, en, en vuurpijlen. Er moet een verbod op komen. En dit zijn de rotjes, dus het is, uh, dit is een begin. Dus ik zou zeggen, uh, lees het rapport nog even goed en, uh, en volg dat. Ja, uh, tegen, te, dat zegt u tegen het kabinet? Ja, en tegen de Kamer ook vooral. Ja. Kijk, de, de Kamer moet, moet die voor zijn verantwoordelijkheid nemen. Je ziet nog steeds meer burgemeesters die hun verantwoordelijkheid nemen... door, door vuurwerkvrije zonders af te kondigen. Dat doet Hilzum ook al jaren. En ja, dat werkt gewoon. We hebben al sinds drie jaar geen slachtoffers meer onder de 15 jaar... En dat, uh, dat, dat vinden we fantastisch. Maar het is eigenlijk bizar om het te constateren. Ja. Dat je op één, één nacht... Uh, er zijn nog steeds honderden mensen die gewond raken. Die ogen kwijtraken. Ledematen die hun hele leven verwoest zien. Op die ene avond. Is het handhaven, meneer Broertjes? Nou, zoals wij doen wel. En uh, dat is dat je beperkte gebieden ver, uh, uh, vuurwerk vrijmaakt. Zoals wij het, het in het centrum doen, maar je kan het ook rond bepaalde instellingen doen, ziekenhuizen of bejaardenhuizen. Het, gaat, kijk, het doel nog steeds is niet om mensen een, een, een vuurwerkplezier af te nemen, maar om de overlast te verminderen. Het is nog maar 20% van de Nederlanders die zelf vuurwerk afsteekt, omdat mensen het te OTENG vinden. 55% van de Nederlanders is er wel een beetje klaar mee. En, uh, dus kijk, zie je vuurwerk, dat is allemaal prima. Um, maar het, het, het echte knalvuurwerk uh, en dat wegwerpvuurwerk, zoals we dat dan nu noemen, uh, ja, daar moet een keer uh, een eind aan komen. Maar het, het is een lastige strijd, want uh, nou ja, het gaat er al jaren over. Nou ja, vanochtend in de Telegraaf zegt de VVD kamerlid Siens ook nog weer uh, ja. dat het een. Uh, dat Rotjesverbod zegt, die is achtelijkheid ten top. Ja, daar moet u dus tegen strijden. Ja, maar laat dat kamerlid nou op 1 januari en 2 januari nog eens een paar ziekenhuizen bezoeken in Nederland. In, in Rotterdam, met de Erasmus Universiteit. Alle, alle tanden, alle, alle oogartsen in Nederland, die klagen al jaren dat de bijen, bestuurders geen verantwoordelijkheid nemen. De politie klaagt nu al jaren dat ze, dat ze er klaar mee zijn. Dus uh, laten die kamerleden nou nog eens eventjes precies uh, signaleren en observeren wat er aan de hand is op die oudejaarsavond. Op het is allemaal zo makkelijk om te zeggen: ja, we nemen, we nemen iemand iets af. Het gaat erom dat je er een, een veiliger nieuwjaar van wil maken. En, en Hilsum is er echt een voorbeeld in. We, we hebben al jaren een veel veiliger en gezelliger uh, nieuwjaar door een centraal vuurwerk af te steken waar mensen naartoe kunnen. Dus het vuurwerk blijkt maar gecontroleerd door de overheid. Zo zie je het in het buitenland ook. Nederland is echt gewend geraakt aan, aan iets dat niet oké okay is. Ja. Dank dat we even in de telefoon kwamen. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum dan naar Tjeert de Faber. Die is oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer de Faber, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want u pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Vindt u dan ja, het, bij... ka het kabinetsvoornemen wel ver genoeg gaan eigenlijk? Nou, uh, ik, ik denk dat het een, uh, een schromend uh, eerste stapje in de goede richting is. En, uh, wij, wij pleiten al tien jaar voor een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een uh, verbod op uh, consumentenvuurwerk. Wij vinden het veel veiliger als professionals, een vuurwerkshow... Uh, afsteken En uh, knalvuurwerk uh, is uh, in 30% van de gevallen de oorzaak van, uh, van oogletsel. Dan blijft uh, vuurpijlen en siervuurwerk over wat uh, dan nog steeds de grote meerderheid van uh, oogletsels uh, veroorzaakt. Met name legaal vuurwerk. En uh, wij vinden dat dat uh, uh, eigenlijk uh, verboden moet worden. Dus ik vind dit op zich een, goed, uh, een, een goede stap in de goede richting. Uh, wat ik uh, verder van uh, de mening van het Kamerlid van de VVD uh, vind... Uh, premier uh, Rutte die is op dit moment uh, in New York bij de Veiligheidsraad... omdat we daar voorzitter van zijn. En waarom zit Nederland daarin om de wereld wat veiliger te maken? Nou verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, ja. Maak nou van dat nieuwjaar... Een keer een veilig feest en dat kan alleen als je consumentenvuurwerk gaat verbieden. Ja. Dat is mijn bericht, eigenlijk aan de politici. Ja. meneer de Faber, luister er nog even mee, want uh, Kamerlid Siense is niet de enige die het niet ziet zitten. De woordvoerder van Pyrotechniek Nederland, dat is zeg maar de vuurwerkbranche, Leo Groeneveld, is ook minder te spreken. We gaan hier heel weinig mee oplossen. Kijk, we hebben grote problemen in de grote steden op avond. dat weet ik allemaal. Maar uh, hier, gaan we, hier gaan we eigenlijk door nog niet meer winnen. Uh, we zijn heel erg op de goede weg, dus ik ben ook best wel teleurgesteld over dit soort initiatieven. Uh, je ziet de cijfers van letsel en van, van schade, uh, van overlast, zie je allemaal in positieve zin veranderen. Uh, dus de maatregelen die we getroffen hebben zijn goed, daar willen we best in doorgaan nog. Maar het verbieden van kanaalvuurwerk, dat is toch uh, zeg maar acht uurtjes per jaar mag dat vuurwerk aangestoken worden. Ik vind dat je dat, je dat plezier... bij jonge, jonge lui niet moet wegnemen. Te meer omdat ik heel erg bang ben... dat uh, dat illegaal vuurwerk... dan in de plaats komt... van ons onschuldige knalvuurwerk. Geert de Faber, oogarts bij het oogziekenhuis... in Rotterdam, reageert eens op uh, wat Groeneveld zegt. Nou ja, eh, zo zegt meneer Groeneveld... komt u zich in een nieuwjaarsnacht... in het, in het oogziekenhuis eh, kijken... dan weet u hoe onschuldig eh, knalvuurwerk eh, is... En uh, of u dan nog uh, met droge ogen die slachtoffers in de ogen kan kijken... ik vraag het me af. Ik denk dat meneer Groeneveld, en ik begrijp dat... zijn handel probeert uh, uh, te beschermen. Hij zegt, en, uh, hij zegt ook, hij... het gaat de laatste jaren veel beter. Ook juist door dat die handelaren ook wel zien... dat het uh, niet zo kon zoals het vroeger was. Uh, dat kan dan best wel zijn. Maar waarom hebben we dan uh, dit jaar toch weer twaalf blinde ogen... Wij houden dat tien jaar bij en gemiddeld één gedoog uur van consumentenvuurwerk afsteken... dat kost gewoon anderhalf blind oog. Waar heeft die meneer het oog? Ik, ik, hij ziet gewoon niet de, de, de downside van het onzeilig vieren van, van consumentenvuurwerk omdat hij zijn handel uh, wil nou, beschermen. Hij zegt, dat op, ook hij zegt op het eind nog wel... daar heeft hij misschien wel een punt... Uh, je kan beter met ons dan in overleg gaan... want nu gaan ze het misschien illegaal in het buitenland halen. We zijn nu al tien jaar in, in overleg. Ik denk dat uh, men probeert uh, zijn, uh, zijn of haar handel uh, te beschermen. En uh, het punt is... zodra je een consumentenvuurwerkverbod hebt... is het ook veel beter te handhaven. Dan weet je dan namelijk dat iedere knal illegaal is. En nu weet... Uh, de overheid niet waar je, uh, waar je op moet toezien. Ja. En ik denk dat het knalvuurwerk, uh, als je dat verbiedt... Dan is dan in ieder geval een stap in de goede richting... om ook die handhaving uh, uh, te faciliteren. Nou, u zegt eigenlijk gewoon niet alleen de rotjes... eigenlijk alle knalvuurwerk, en het liefst alle vuurwerk... en het dan centraal door de overheid uh, een leuk feestje laten zijn. Precies zoals we dat in het vuurwerkmanifest ook vastgelegd hebben: waar 65.000 particulieren een handtekening ondergeschreven hebben en 1300, meer dan 1.300 organisaties. Mensen die het nog willen ondertekenen: vuurwerk.nl www.kierwekmanifest.nl op internet. En we uh, hebben graag uw steun nodig. Dank voor uw reactie. Tjeer Faber is dat oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. En hij is initiatiefnemer van dat manifest. Hij vertelt wat je moet weten. Maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1 Journaal. Kwart over zeven is het. En ik praat er nog even bij over wat er gebeurde gisteravond op Radio NTV. Nieuwsuur kwam terug op het debat met minister Grapperhaus... over de omschreden imam Fawaz Geneet. Grapperhaus zei tijdens het vragenuurtje dat hij niks kan doen tegen de uitspraken van de imam. Dat heeft alles te maken met de vrijheid van meningsuiting. Maar na afloop van het vragenuurtje gaf de minister aan... dat hij toch wil kijken naar maatregelen. En daar had PvdA-leider asje weer kritiek op. Grapperhaus wekt de indruk te improviseren. En je mag voor mij best even improviseren... maar hier heeft hij de taak ons allemaal in dit land... te beschermen tegen terreur, onze veiligheid. En dan ga je niet over zo'n kwestie. In de Kamer dit zeggen, daarna bij de pers een balletje opgooien... Wat hij had moeten doen, zeg ik breng een kaart wat we kunnen doen. Deze man vormt een bedreiging. Ik sta achter mijn nationaal coördinator, dus we gaan op zoek naar mogelijkheden om hem te stoppen. Johan Nivaart werd in 2011 twee keer geraakt tijdens de schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Hij liep een posttraumatische stressstoornis op. Gisteren bepaalde het hof dat de politiek aansprakelijk is voor alle letselschade van die schietpartij. Nivaart reageerde in met het oog op morgen.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 Aan tafel bij Jeroen Pauw teleurgestelde Groningers. Twee gedupeerden van aardbevingsschade die zijn in hongerstaking gegaan. Ze eten niet meer totdat die schade is vergoed. Een wanhoopsdaad die Annemarie Heijten wel begrijpt. Zij is zelf ook een gedupeerde van de aardbevingen.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 dat dit in Nederland gebeurt. Maar ik begrijp het en ik voel het wel. Want ik ken zoveel mensen met deze wanhoop. En bij Pavelsook zanger Dries Roelvink. Binnenkort staat hij voor het eerst in Paradiso. Roelvink vertelde dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n fan is van zijn eigen muziek. Maar sinds zijn eerste hit willen mensen gewoon niks anders horen, zegt hij. Dan heb je meteen te maken in Nederland met een soort uh, swiebertje-effect. Een kleine stempel op je voorhoofd van... Ja. jij bent een feestzanger. En ik heb me daar wel eens tegen verzet. Want ik heb tot nu toe twee keer een Engelstalig album gemaakt... Ja, en dan komen ze bij DJ's en zeggen: ja, dat is best mooi wat hij doet met het Metropolokerst. Maar dat is niet de Dries zoals ik hem ken. En de Dries, zoals wij hem kennen is straks ook weer te horen bij Sven op uh, in 1 op 1. Hè. Daar, daar is hij altijd, uh, belt hij altijd even in. Oh ja. Heb je dat gehoord? Nee. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Dan nu de buitenlandse media. Ja. Er vallen steeds meer doden in de Filipijnen... door de antidrugsoorlog van president Duterte, schrijft de Wall Street Journal. Sinds Duterte bijna twee jaar geleden begon... met zijn strenge aanpak van onder meer drugsdealers... zijn er bijna 4100 mensen om het leven gekomen. Een actie van vorige week spande de kroon. In één nacht werden 13 mensen gedood door de politie en meer dan 100 personen opgepakt in de hoofdstad Manila. Volgens de Filipijnse overheid zijn er in totaal al 124.000 drugsdealers en gebruikers opgepakt en is er meer dan 2500 ton met amfetamine in beslag genomen. Het aandeel van Facebook op de Amerikaanse beurs blijft maar kelderen... door het schandaal met databedrijf Cambridge Analytica. Vannacht is het weer 5 gedaald na het bericht... dat CEO Mark Zuckerberg gaat getuigen voor het Amerikaanse congres. De crisis met het grootste datalek van Facebook ooit begon op 15 maart. Sindsdien is het bedrijf zo'n 80 miljard dollar in waarde verloren. En zo'n gigant neemt dan ook andere techbedrijven mee... in zijn vrije val, meldt CNN. Het aandeel van Google daalde de afgelopen weken met zo'n 7 procent... terwijl Twitter maar liefst 20 procent verloor. In Frankrijk is de vriendin van de terrorist van Trebbe... beschuldigd van terroristische samenzwering, dat melden Franse media. Haar vriend vermoorde bij een gijzeling. Vorige week was dat. In een supermarkt vier mensen en zestien mensen raakten gewond. De achttienjarige Marine P. blijft in voorlopige hechtenis... en is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vandaag wordt er in Parijs een nationaal eerbetoon gehouden... voor de politieagent die de plaats van een gijzelaar innam... en die heldendaad met zijn leven betaalde. Ook België is langzaam in de ban aan het raken van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben ze natuurlijk al gehad, maar bij onze zuidenburen staan ze over een half jaar op het programma. Gisteravond was het eerste partijvoorzittersdebat bij de VRT. Bart de Wever van de NVA, de grootste partij van België, deed daar een opmerkelijke uitspraak. Het gevreesde rekeningrijden wordt op de ring rond Brussel en Antwerpen in de toekomst waarschijnlijk onvermijdelijk. Ik denk dat je daar niet onderuit kan. Je zit met 32% van je verkeer tijdens de spits hoort ja. daar eigenlijk niet te zijn op dat moment. Het is wanneer, recreatief verkeer en die kan je eruit eraan? halen. Wanneer denkt u eraan? Uh, zeker niet de... deze legislatuur, om heel eerlijk te zijn. Nee, dat lijkt me een onderscheid. Zeker niet deze legislatuur. Dus ja. de volgende komt. Ik denk er. dat het ook ja. iets is, Allee, we moeten ernstig de de debatteren... De dat op een gegeven moment de regering zal beslissen... maar waar niemand echt campagne ja. zal voeren. De christendemocraten en de socialisten zien... hun vorm van rekeningrijden ook wel zitten, zeiden ze gisteren. Hoe gaat het met de woensdagochtendspits, Jolanda? Op zich in het totale beeld is het een vrij normale ochtendspits... maar als je onderweg bent in het zuiden... via de A2 Maastricht richting Eindhoven... dan heb je een moeilijke spits... want tussen Leende en Knopende staat 12 kilometer. Een uur vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. Als je daar onderweg bent, kies dan bij tijd voor de parallelbaan. Daardoor loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... tussen Afrit Zomeren en Knopende Leende Heide. Drie kwartier vertraging. 9 minuten voor... Half acht is het. Ja, Martijn van der Zanden heeft zich zo straks gemeld... dat hij op weg was naar Rotterdam, althans ergens daar in de buurt. Dat heeft dan te maken met de controle op vervuilende vrachtauto's. U hebt dat verhaal misschien wel meegekregen, hè? dat die milieuzones... dat daar de apparatuur niet erop is... Dat, dat, dat althans de vrachtwagens uit het buitenland worden daar wel geknipt... maar er is geen uitwisselings... Uh, ...verdrag op dat punt, uh, dus die boetes die komen daar niet aan. Uh, Martijn, uh, jij bent nu bij zo'n milieuzone... ...waar ze dus fysiek staan te controleren. Nou, nog niet, maar dat gaan ze straks doen. En deze milieuzone is een hele grote milieuzone. Dat is namelijk de Maasvlakte bij Rotterdam. En inderdaad, alle vrachtwagens die hier uh, dit terrein oprijden via de snelweg... die worden uh, geflitst. Maar zoals je inderdaad al zei, uh, niet alle boetes die komen aan bij de transporteurs. En uh, Robin van Leijen, je bent van Transport en Logistiek Nederland. Dat is jullie een doorn in het oog. Jazeker. Uh, je zegt precies goed. Uh, buitenlandse transporteurs worden op dit moment uh, niet of nauwelijks beboet. Uh, en, ja, en dat is oneerlijke concurrentie. Nederlandse transporteurs hebben behoorlijk geïnvesteerd... in schonere voertuigen. Maar wat voor bedragen moet ik dan denken? Nou, Dan heb je het toch echt wel over de, tussen de 50.000 en 75.000... voor een euro 6 vrachtwagen. Het is natuurlijk heel vervelend als je dan ziet... dat er, uh, als er buitenlandse transporteurs zijn... Uh, die zich niet aan de regels houden, dat die ook niet beboet worden. De reden overigens dat dat gebeurt is dat aan de hand van de cameratoezicht op de maasvlakte bij buitenlandse kentekens niet goed te achterhalen is of het een schoon voertuig is of niet. Nee. En inderdaad, en er is ook geen afspraak over de, de, de uitwisseling van die gegevens. Precies, dat is natuurlijk de ultieme oplossing. Op Europees niveau kunnen stukken afspraken gemaakt worden. En dan specifiek voor milieuzones. Dan is het ook bij buitenlandse transporteurs direct te achterhalen of zij met een schoon voertuig rijden of niet. Wat dat betreft zouden dat dezelfde afspraken moeten zijn als. nou ja, jij en ik in Frankrijk te hard rijden of fout parkeren, dan krijgen we die boete ook thuis. Dat zou precies dezelfde afspraak moeten zijn. Daar is de gemeente Rotterdam voor. Daar is uh, TLN een voorstander van. Staat nu ook op de agenda voor de Europese Unie. En wij gaan ervan uit dat dit ook gewoon op een eerlijke manier geregeld gaat worden. In de tussentijd is het belangrijk dat uh, zulke acties zoals vandaag plaatsvinden. Om de, gewoon... de, fysieke, de fysieke controle inderdaad. Hè, dat vrachtwagens gewoon van de weg gehaald worden. Precies. Uh, alleen dat zou, wat ons betreft, nog veel vaker mogen gebeuren. Uh, daar is op dit moment niet voldoende politiecapaciteit voor. En wij gaan ervan uit dat de gemeente Rotterdam, de politie, ook daar afspraken gaan maken. Dat tot de tijd dat we Europese afspraken hebben over informatieuitwisseling, dat er gewoon goed fysiek gehandhaafd wordt. Ja, wat hebben jullie inderdaad? De Maas natuurlijk een enorm groot industriegebied. Veel vrachtwagens. Hoeveel procent is hier eigenlijk buitenlands? Is daar enig idee van? Onze schatting is 10 en, en weten we dan inderdaad ook hoeveel van die vrachtwagens... wel of niet voldoen aan de milieueisen? Is dat een beetje duidelijk? Ja, wij schatten in dat ongeveer 80 voldoet. Um, dus dat zijn er nog wel wat. Maar als je realiseert dat een Nederlandse transporteur... een pakkans heeft van 100 hè, als je met een ouder voertuig hier de, de maatschak op rijdt... Dan, dan ben je de zaak. Dan moet dat veel hoger. Ja, en dan zouden inderdaad die buitenlandse chauffeurs zouden ook beboet moeten worden. De boete is geloof ik 230 euro, hè? Klopt, ja. Nou goed, dadelijk dus inderdaad een uh, fysieke controle... Uh, hier uh, richting, richting de Maasvlakte... waarbij vrachtwagens van uh, de weg worden gehaald. En dan uh, gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Martijn van der Zanden in Rotterdam. Nu Ed Struila. Dit is Make It On Your Own.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 In het tv-programma Zembla zeggen ze dat de overheid... toen niet heeft opgetreden tegen de illegale adopties. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En uh, wordt het weer een grijze dag? Uh, ja, helaas wel. En op dit moment valt er hier en daar wat motregend. Zijn heel beperkte hoeveelheden stelt eigenlijk allemaal nog niet zo heel veel voor. Maar goed, plaatselijk dus wel wat lichtgespetter uh, vanmiddag. En ook begin van de avond regent het aanmerkelijk harder. En daar kan de avondspits dus uh, behoorlijk last van gaan krijgen. Um, ja, en uh, wat dat betreft hebben we dus weer een flinke sloot water. Plaatselijk 15 millimeter regen. Voordat het echt hard gaat regenen is het 8 graden. In de regen loopt de temperatuur nog wat terug. Dus ja, het is allemaal nog niet echt lente? Nee, wanneer komt, die, komt er wat meer kleur in het weer? Nou, wat dat betreft gaan we wel de goede kant op, want na deze neerslagzone klaart het wat op, betekent voor vannacht temperaturen iets boven het vriespunt, en morgen wordt het dan 8 of 9 graden, dat is nog niet zo heel veel winst, maar de winst zit wel in het plaatje, want de zon schijnt af en toe, er vallen nog wel een paar buien, dat wel, dus helemaal droog is het niet, maar het is allemaal wat vriendelijker, met morgen een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, vrijdag is de wind zuid tot zuidoost, wolkenvelden, misschien een beetje zon, lang droog, tegen de avond in het zuiden weer wat regen, en vrijdag gaat het even temperatuur boven de 10 graden uitkomen. Dankjewel, Marco Verhoeven, stad Jolanda van der Velden... nu met verkeersinformatie. De meeste vertraging momenteel in het midden van het land... en ook bij Eindhoven. En dat komt uh, zeker door de ongelukken. Goed nieuws in ieder geval wel voor die A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar zijn de rijstroken net vrijgegeven. Gaat nog vrij langzaam, vanaf Weert-Noord tot aan knopende hoog... zeker 16 kilometer. Reken daar bijna een uh, uur vertraging voor. Op de A67 is het daardoor ook vastgelopen vanuit Venlo naar Turnhout... tussen afritzomer Zomer en Knopend heide 12 kilometer... met bijna 50 minuten vertraging. Net gebeurde een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouden en Woerden 20 minuten vertraging... en daar zijn nu twee rijstroken dicht. Gidem Yuxo, fotograaf van de Volkskrant... onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, zes dagen...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 Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Vijf en een halve minuut over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het land was te klein. Bij de koffieautomaat sprak iedereen er schande van. En mensen zegt zelfs hun rekening op bij de bank. De bank is in dit geval ING... Die bank haalde zich drie weken geleden een hoop gedoe op de hals... na de mededeling dat het salaris van topman Ralf Hamers zou worden verhoogd. Van 2 naar 3 miljoen euro per jaar. Nou, onder alle druk werd die salarisverhoging teruggedraaid. Toch moet de commissaris van ING, Jeroen van der Veer... zich vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden. En daar ga ik over praten met politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Want ook in de Kamer natuurlijk veel, veel boze... Kamerleden. Um, ja, dat zouden... waren ze boos. Hè? Ja, het toon kwam nog net niet uit de oren. Maar dat zal ja. nu toch wel minder zijn. Nu ING die salarisverhoging dus heeft teruggedraaid. Ja, ietsje minder natuurlijk wel. Maar ze waren enorm boos. Alle partijen in de Kamer van links tot rechts. En ook het kabinet deed mee. Ze noemden het bizar. Ze spraken van een stuitende arrogantie. En ze zeiden dat het moreel niet te verdedigen was. En ook premier Rutte die bemoeide zich ermee. Uh, die probeerde iedereen uit te leggen dat een bank eigenlijk geen uh, normaal bedrijf is... omdat ze, als ze het moeilijk hebben, bij de staat komen aankloppen om overeind te blijven. Dat gebeurde bij de ING bijvoorbeeld tien jaar geleden... toen ze 10 miljard steun nodig hadden van de overheid. Na het terugdraaien uh, van de salarisverhoging ging de woede een beetje liggen. Ze zeiden het moreel appel heeft gewerkt, boosheid misschien een beetje weg... maar de verontwaardiging die is wel gebleven. En wat willen ze dan nog weten van Van der Veer? Eigenlijk vooral hoe die zo'n inschattingsfout heeft kunnen maken. Um, toen, toen ze de salarisverhoging terugdraaiden zeiden ze... we hebben de publieke reactie onderschat. En hoe kan dat nou toch dat een raad van commissarissen... waar bijvoorbeeld ook oud-premier Balkenende in zit, dat onderschat? Er zijn nog genoeg vragen bij Kamerleden. Bijvoorbeeld bij PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Ik wil weten hoe die in vredesnaam tot dit voorstel kwam. Uh, ik wil ook weten hoe hij vindt dat werknemers worden beloond... ten opzichte van de top. En dat is echt uit het lood geslagen. En ik hoop dat hij dat uh, van me overneemt. En uh, ook in de toekomst uh, zegt van werknemers verdienen ook gewoon meer. Uh, en de top kan zich gewoon aan de CEO loon houden. Want ze doen het samen als bedrijf als het goed gaat. Meneer van der Linden, VVD. Wat wilt u concreet van hem weten? Ik wil snappen hoe de overwegingen uh, gemaakt zijn, afgekruid zijn tegen elkaar... hoe ze tot dit besluit kwamen. Uh, ik ben ook wel weer erg benieuwd waarom ze het dan ook weer ingetrokken uh, hebben. En in het algemeen, hoe zijn dan het beloningsbeleid op lange termijn zien? Ja, nou als Van der Veer zich nu staat te scheren... dan kan hij zich op die vragen vast voorst, uh, voorbereiden. <tus> Dat kan nog een aardige clash worden dus straks. Ja, hoorzittingen als deze... Eh, waarin vooral dan de partijen aan de linkerkant van de Kamer... zich echt eh, opmaken voor een flinke clash. En, eh, en een ontmoeting dan met de elite van het Nederlandse bedrijfsleven... dat leidt in het verleden ook al vaker tot een soort clash van twee werelden. Ik moet dan meteen denken aan 2015. Daar is ook een iconische foto van. Daar werd de politieke foto van het jaar. Toen kwam de commissaris Rick van Slingeland van de ABN AMRO naar de Kamer. En dan staat hij met zijn vingertje in de borst bijna te prikken van Jesse Klaver van GroenLinks, die hem echt het vuur aan de schenen legde. En ook eind vorig jaar was de top van Shell nog in de Kamer. Toen ging het over de dividendbelasting ook. Veel onbegrip over en weer. Ja. Klaver was bezig met een wet ook, toch? een wetsvoorstel. Gaat dat nog door eigenlijk? Ja, daar gaat hij nog mee door. Uh, wel met iets minder spoed. Het werd toen genoemd een spoedwet. Nou ja, dat, uh, dat gaan ze nu nog uh, verder proberen door te zetten. Dus ook na vandaag gaat de Kamer door met het, uh, met het proberen om de regels te verscherpen. De VVD heeft ook een plan dat een bank die de mist ingaat... als het dan uiteindelijk fout gaat, dat de topmensen dan hun bonussen moeten terugbetalen. De vraag is alleen, wat is er precies mogelijk? Dat moet in de komende tijd blijken. Ja, en vandaag dus eerst maar eens even Jeroen van der Veer... Die naar de Kamer moet en daar uh, een aantal vragen zal moeten beantwoorden. Xander van der Wulp was dat in Den Haag. Gaan we naar Groningen, want de treinspot is opgelet. Niet Rode School, maar de Eemshaven is vanaf vandaag... het meest noordelijke station van Nederland. Er reed al een goederentrein over dat traject... maar over ongeveer een uur kunnen ook reizigers met de trein naar de Eemshaven. Steven Radersma is verslaggever van RTV Noord. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. He. Hoe bijzonder is dit? Nou ja, je zegt het al, de Eemshaven wordt daarmee het meest noordelijke station van Nederland. Dat is natuurlijk bijzonder, dat was altijd Rode School, 125 jaar lang. Dus daar moeten ze misschien wel even slikken dat ze die status kwijt zijn. En bovendien, het gaat om een traject van 7 kilometer. 4 kilometer over bestaansspoor. Dat zei je al, dat goederen spoor. Maar de laatste drie kilometer, dat is nieuw aangelegd. En dat is ook voor een groot deel buiten dijks aangelegd. Dat is ook bijzonder. Dus dat ligt buiten de primaire zeekering, zoals dat heet. Okay. En, en bovendien, wat ook bijzonder is... is dat dit eigenlijk het eerste spoortraject is... dat opgeleverd wordt sinds de Hanselijn. En dat is alweer een tijd geleden. Wat betekent het voor de regio daar? Uh, nou, het, het, vooral, uh, uh, het is vooral gunstig voor Duitsers. Want Duitsers maken veel gebruik van de Eemshaven. <coughs> de veerboot naar Borkum, het Duitse Waddeneiland, vertrekt daar namelijk. Dat is de kortste route voor de Duitsers uh, naar dat eiland. Dus uh, vooral voor Duitsers is het uh, van, uh, van belang. Ja, en de Haven is ook booming natuurlijk. Er is een groot datacenter, er staan energiecentrales. Uh, windmolens worden daar vanuit de, uh, de Eemshaven gebouwd op zee. Dus ja, ook voor uh, de bedrijvigheid is het uh, gunstig... Maar in Rode School hangt de vlag vandaag halfstok, begrijp ik. Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk een leuke status. Hè. Uh, het meest noordelijke station van Nederland. Maar of het nou echt hordes uh, toeristen trekt, dat durf ik uh, te betwijfelen. Maar hebben ze er wat moois en, uh, voor teruggekregen in Rode School of nu? Ja, ja ze hebben daar, uh, omdat er dat nieuwe traject is aangelegd... zijn er ook twee nieuwe stations gebouwd in de Eemshaven, dus. En ook in, uh, in Rode School hebben ze een nieuw station. Dus daar zijn ze blij mee. Het kostte in totaal trouwens de aanleg 25 miljoen euro. En juist ook omdat de Duitsers daar veel belang bij hebben, bij, de, bij die spoorverbinding, hebben, heeft Duitsland ook een, een deel van dat bedrag meebetaald. Dat is ook bijzonder. Nou, je gaat zometeen naar dat station Eemshaven om die trein op te wachten. Uh, dat is een feestelijke gebeurtenis, natuurlijk. Wie, wie zijn er allemaal bij? Nou, de, de, de nodige hoogwaardigheidsbekleders zullen daar natuurlijk bij zijn. Er was ook een gerucht dat Willem-Alexander er misschien wel zou zijn. Nou ja, dat is een gerucht, dus dat zullen we dan wel zien of dat inderdaad te waar is. Ik heb er nog niet over gehoord in ieder geval. En vanaf Rode School gaat een, een, een schoolklas, die, mag, die heeft de primeur, een klas kinderen, die gaat voor het eerst dat eerste traject rijden. En die komen daar om 9 uur 43 aan, als het goed is. Ja, ja oké. Okay. Goed, nou jij ook dus. Een mooie dag toegewenst. Steven Radersma is dat van RTV Noord. Rode School, dus niet meer het meest noordelijke station vanaf vandaag. Maar dat wordt het station Eemshaven. Dan nu de sportopbrei. Hier is Sophie. Ja, als je de kranten opslaat, heb je de neiging om even te checken... of het niet die van gisteren is. In bijna elke krant wordt twee dagen na de overwinning van Oranje op Portugal... nog steeds teruggeblikt. Overal lovende woorden, maar toch komt ook het aloude gezegde... één zwaluw maakt nog geen zomer naar voren. Voor Pierre van Hooijdonk geeft de wedstrijd tegen Portugal vooral een goed gevoel. Vrijdag tegen Engeland was teleurstellend. Uh, dan moet je tegen Portugal en, en dan win je 3-0 en dan zie je een aantal goede dingen. Uh, dus daar is weer wat hoop gecreëerd. Ja, en afgelopen vrijdag maakte Henk Vrezen bekend... dat hij volgend seizoen trainer van Sparta wordt. Hij werd in verband gebracht met FC Utrecht en Feyenoord. Maar kiest nu toch voor de ploeg in de degradatiezone. In de Telegraaf legt de huidige Vitesse-trainer... zijn bijzondere keuze uit. Volgens de 51-jarige oefenmeester is het vooral jeugdsentiment. Je eerste vriendinnetje vergeet je ook nooit. Ik ben daar als straatschoffie weggegaan en ik kom ouder en wijzer terug. En vandaag gaat de heilige Vlaamse wielerweek verder met Dwars door Vlaanderen... De koers werd al twee keer gewonnen door de Nederlander Nicky Terpstra... en na zijn winst afgelopen vrijdag in de E3-prijs... is hij vandaag weer een van de favorieten. In het AD wordt er echter ook naar Lotto Jumbo gekeken. Door het missen van Lars Boom is het nu aan de 24-jarige Dylan Groenewegen... en de 25-jarige Timo Rozen. Groenewegen moet het afmaken in de sprint... terwijl het voor Rozen vooral nog wennen is... dat hij als een van de kopmannen wordt gezien. Nog wat wielernieuws. Ondanks dat het over een Nederlander gaat... is het vooral in de Belgische kranten groot nieuws. Want wat schaatsen voor Nederlanders is, is het veldrijden voor de Belgen... En dat betekent dat de sterren ook buiten het seizoen... nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het nieuws waarmee onder andere de Gazet van Antwerpen uitpakt... is het feit dat de Nederlandse veldrijder Lars van der Haar verloofd is. De ex-wereldkampioen bij de beloften... vroeg zijn Britse vriendin Lucy Garner ten huwelijk. En dat is een echt wielerkoppel. Want ook Garner is tweevoudig wereldkampioen, maar dan op de weg. Daar de situatie op de weg inderdaad. Waar ah. staat het stil, Joranda van der Velde. Uh, vooral in het midden en het zuiden van het land. Uh, rondom Eindhoven gaat het de goede kant op op de A2. Op de A67 nog wel eens een half uur vertraging... tussen Asten en Knopend Heide. Een ongeluk met drie auto's. Dat uh, levert inmiddels 50 minuten vertraging op... op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouden en Woerden. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Teruggedraaid in 1984 nu, Bruce Springsteen. Born in the USA-album Bruce Springsteen was dat Dancing in the Dark... halverwege de jaren 80 een hit in Nederland. Tien minuten voor acht is het. Massale protesten, tienduizenden arrestaties, honderden doden... en tientallen bedrijven die in vlammen opgingen. Ethiopië stond volgens velen de afgelopen 2,5 jaar... op de rand van een burgeroorlog. Maar er lijkt nu toch een omslagpunt te komen. Het land krijgt namelijk een nieuwe premier... en de hoop is dat hij voor meer stabiliteit gaat zorgen. Contact met onze Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, het kiezen van een nieuwe premier, dat had wel wat voeten in de aarde, hè? Ja, met, met heel grote spanning uh, zag, heel, zag Ethiopië... een natie van 100 miljoen zielen naar deze benoeming uit. Uh, in Ethiopië overigens is de premier de hoogste, de hoogste leider. Het land uh, staat eigenlijk al twee jaar uh, in, in vlam. Het is heel erg onrustig. Ethiopiërs die eisen hervormingen en vooral ook democratisering... zoals afschaffing van uh, de draconische antiterroristenwetten... en, en de noodtoestand. Uh, inderdaad zijn tienduizenden mensen gearresteerd... De afgelopen paar maanden honderden, misschien zelfs duizenden... Uh, uh, Ethiopiërs kwamen om bij onlusten. En buitenlandse bedrijven uh, zijn aangevallen en vernietigd... waaronder Nederlandse uh, ondernemingen. De opstand uh, die begon tegen de regering in de regio Oromia. Dat is een woongebied van de grootste bevolkingsgroep van het land. De Oromo's. Nou, de nieuwe premier die heet Abyei Ahmed en hij is een... Uh, Oromo. Aan zijn benoeming gisteravond ging nog wel heel veel touwtrekken uh, vooraf. Want de oude garde, zo lijkt het, de oude garde uh, wil eigenlijk de macht nog steeds niet opgeven. Wat is het voor man die nieuwe premier? Hij is jong, hij staat bekend als dynamisch, 42 jaar pas. Uh, hij, studeer, uh, hij steunde deels de eisen van de opstandige Romo's de afgelopen paar maanden... en sprak zich uit voor meer democratie... Uh, en meer handhaving uh, van, van de rechten in, uh, in Ethiopië. En eigenlijk is zijn taak nu om een, om een revolutie te voorkomen... want Ethiopië stond aan de rand van een burgeroorlog. Ja. En nu de verwachting, gaat hij een eind brengen aan al die onrust? Ja, Ethiopië is het natuurlijk, en dat, dat gaat even terug... maar ook het regime dat in 1991 aan de macht uh, kwam... en nu nog steeds doorregeert. Uh, Ethiopië is een inherent autoritair land en het regime is hetzelfde. En de vraag komt dan op, kan een inherent autoritair regime... Kan zich Zo'n regime van binnenuit hervormen? Dat is de grote vraag. Maar. Uh over het algemeen de eerste reacties zijn uit Ethiopië... dat dit goed nieuws is voor het land... omdat deze nieuwe premier zich uit heeft gesproken in het verleden... voor hervormingen, zich achter de betogers heeft geschaard voor hervormingen... en dat hij de man is die misschien toch Ethiopië... net van de rand van de afgrond kan, uh, kan weghalen. Correspondent Koert Lindijer over de situatie in Ethiopië. Komend weekend is het de Ronde van Vlaanderen... maar in mei wordt de Giro verreden, de Ronde van Italië. En die start dit jaar in Israël. En dat is te danken aan Zadok Geskili, de mediamanager van wielenploeg Israël Cycling Academy. Een man met een verhaal, want voordat hij zich in de wielenwereld stortte... was hij journalist. Hij raakte tien jaar geleden ernstig gewond bij dezelfde aanval... waarbij de Nederlandse cameraman Stan Storimans om het leven kwam... in Georgië. RTL-cameraman dodelijk getroffen bij beschieting in Gori. Ik was covering the war in Georgië when ik met a night in Tbilisi Twee two journalists. One was Jeroen Ackermans en de andere was Stan Storymans. Op 11 augustus 2008 ontmoet Sadok Jekeskeli in Tbilisi RTL-journalisten Jeroen Ackermanns en Stan Storymans.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 Het leek wel alsof we vanuit alle kanten onder vuur werden genomen. De stam wordt geraakt in het hoofd en onder zijn oksel. Ik kreeg slechts één van die kogeltjes in mijn been. Maar zijn dok werd doorzeefd en when I landed. Uh, the thing I remember that I... Je Kiskelie ligt roerloos op de grond. Hij ligt op zijn buik. Met zijn ogen vlak boven het asfalt. Hij ziet dan storymans naast hem liggen, bloedend. Ja, Ik I'm, I'm totally clear about that moment because at that moment I realized that I'm going to die. So the next. Clean, denkt dat hij op dat moment overlijdt. Hij raakt bewusteloos. A screen fell on my eyes and I was and I died.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 Hij uh, was standing, there, shocked de the bom. bomb. Stan was dead. Hij had the same sharp nail als ik maar hij got het in de the, in the nek. Jeroen Ackermans is in shock. Maar als hij je ziet liggen, schiet hij meteen te hulp. Hij redt zijn leven. Hij took me uit dat of that, of that square uh, with the hulp van twee civilians. Jeroen Ackerman is de reden dat ik alive. ben. Keskely heeft 30 kogeltjes uit de klussenbom in zijn lichaam.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 Het fietsen geeft hem het zelfvertrouwen terug. Met slechts één werkend been komt hij overal. Everywhere. I crossed Africa and I crossed the United States from one from the west to east and I crossed Europe on a bike. And after three years I decided to stop. De besluit op dat moment om als media manager bij de nieuwe Israel Cycling Academy te gaan werken.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 So it all and it's very Het verhaal van Zadok Jekerskili. En u hoorde een reportage van Steven Dalebout. NPO Radio 1. Dertig jaar geleden ontdekte iemand hoe je hommels in kunt zetten in de tuinbouw.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 Strooi daarom pocom cacao -dop over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar Pocom.nl. Pocom. Groen. Doet je goed. Met schroefers ben je meer waard. Omdat wij al meer dan 100 jaar supportprofessionals en en managers opleiden. Rotsen in de branding voor directies en managementteams. Onmisbare collega's op wie zij blindelings vertrouwen. Dus wil jij gegarandeerd een mooie baan?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 Benieuwd naar onze MBO- en HBO-opleidingen in Management Support en Marketing Communicatie? Kom naar een van onze open avonden. Meld je aan op schroevers.nl. NTO Radio 1.